9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het noorden van Italië gaat op slot vanwege het coronavirus. Premier Conte maakte vannacht bekend dat er sprake is van een nationale noodsituatie... en dat zeer rigoureuze maatregelen niet uit konden blijven. Gisteren steeg het aantal besmettingen ineens explosief met 1200 nieuwe gevallen. Dat brengt het totaal nu op zo'n 6000. Mensen in de regio Lombardije en 14 provincies, vooral in het noorden van Italië... moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Zwembaden, musea en sportscholen gaan dicht... En in restaurants en cafés moeten mensen minstens een meter afstand houden van elkaar. De maatregelen duren in elk geval tot 3 april en treffen zo'n 16 miljoen Italianen. Dat is een kwart van de bevolking. In Syrië zijn bij een verkeersongeluk minstens 32 mensen om het leven gekomen. Er zijn vele tientallen gewonden. Volgens Syrische staatsmedia botste op de snelweg tussen Damaskus en de provincie Homs... een tankauto tegen twee bussen en een aantal andere voertuigen. Blijkbaar hadden de remmen van de vrachtwagen het begeven. In de bussen zaten Iraakse passagiers. Het waren Sjaïtische pelgrims die heiligdommen niet ver van Damascus bezochten. De ravage op de snelweg was groot. Van een van de bussen werd een deel weggevaagd. In Deventer wordt vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Daarvoor moeten honderden gezinnen hun huis uit. De A1 wordt deels afgesloten en het scheepvaartverkeer over de IJssel tijdelijk gestremd. Ook mag er niet gevlogen worden boven het gebied. De Duitse bom, die bijna duizend kilo springstof bevat, werd gevonden bij werkzaamheden aan de A1. Het weer, de eerste uur is het nog vrij helder... maar vanuit het westen trekt er vanochtend en vanmiddag ook wat regen over het land. Later vanmiddag klaart het voor een groot deel weer op en het wordt een graad of tien. Morgen schijnt af en toe de zon, maar hier en daar valt er ook nog een bui... bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak arm... Het de alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Klassiek. Zondagmorgen 8 uur. Tijd voor twee uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. Welkom terug naar het, uh, deze zondagmorgen aflevering van uh, ZFM Classic. De 95ste alweer, de opname dan hè, niet de 95ste uitzending, maar wel de 95ste opname. Binnenkort de 100ste en uh, als het goed gaat gaan we daar een feestje van maken. Um, wat wou ik zeggen, ja, we gaan verder met de Drie Stuivers Opera. Ja, van Kurt Weil, kent u natuurlijk wel dat stuk... En uh, uh, we gaan daar een van de bekendste stukken draaien die uh, met name in de jazzmuziek uh, nogal uh, opgang deed. Frank Sinatra heeft het gedaan en Louis Armstrong heeft het gedaan en wie eigenlijk niet, zou je bijna zeggen. Maar het is oorspronkelijk dus uit de Draai Groschen Oper, oftewel de, de Riestuiver Opera. Daaruit gaan we dus luisteren naar Mackie Messer. En dat is gearrangeerd voor saxofoon en strijkkwartet en piano. Kurt Weil was de componist van dit werk. Asia Fatayeva speelt saxofoon. Florian Donderer die speelt de viool. Emma Joon zit ook op de viool. Dan Yuko Hara alweer viool. Tanja Tetslav, of Tetslav moet ik zeggen, die speelt cello. En Stepan Simonian, die speelt piano. Ga te luisteren naar deze bijzondere versie van Mackie Messa. En daardoor liep hij al door. Maar dat komt het vorige stuk eindigde zo zacht. Dat was bijna niet te horen wanneer het stopte. Ja, en toen hadden we het volgende stuk al. Nou ja, dan ga ik u nu vertellen wat het was. Dat is toch heel simpel. Dat is niet zo moeilijk hoor. Eh, pianoconcert nummer 6, hoorde u net. Eh, in bes Majeur. K238. En daaruit het eerste deel. Het Allegro Aperto. Nou, de componist zal u waarschijnlijk wel duidelijk geweest zijn te horen aan de stijl, namelijk Mozart. Het werd uitgevoerd door weer een meneer met een hele moeilijke naam. Jean-Eflam Bavouzet, die speelde dus piano. En hij werd begeleid door het Manchester Camarata. En dat stond onder leiding van Gabor Takash Nagy, als ik het allemaal goed zeg. Dan gaan we verder met het volgende stuk, de symfonie nummer 6 in C majeur D8, 589. De uh, Little C Major of de Kleine C majeur. Deel 3 daaruit, het zo. En uh, de componist daarvan is Frans Schubert. En met die nummering van Schubert is nog wel het een en ander aan de hand. Hè? Want het, uh, men heeft gedacht dat hij altijd acht symfonieën heeft geschreven. Maar het kon ook wel eens zijn dat het er negen waren. Kortom, dat uh, was nogal een, uh, een verhaal. Maar goed, wij gaan er nu naar luisteren. Naar dit prachtige stuk in de uitvoering van de City of Birmingham Symphony Orchestra. Onder leiding van Edward Garner Schubat, dus met zijn zesde symfonie. En daaruit het eerste deel. We gaan uh, verder met Chopin. We hebben hem al eerder gehad. Maar nu gaan we hem beluisteren in de handen van... Nou, uh, zal ik het zeggen? Vind ik persoonlijk een van de allerbeste Chopin-vertolkers... die er ooit geweest zijn. Uh, we gaan luisteren naar uh, een nocturne uh, de nocturne in vis majeur, opus 15. En het stuk is geschreven, zoals ik al zei, door Frederic Chopin. En de uitvoerende pianist, dat is in mijn ogen nog steeds een gigant, namelijk Arthur Rubinstein. Pianist die uh, af en toe ook best wel uh, bekend stond om zijn zeer kritische uh, uitlatingen. Zo zei hij ooit dus tegen een geluidstechnicus waarmee uh, hij opnames moest maken. Uh, meneer, u laat mijn piano klinken als een bagno. Nou, daar was de man niet erg blij mee, denk ik. En. Zo had hij ook een uitlating aan een student, toen hij een masterclass geeft. Ja, als je een masterclass geeft, dan moet je natuurlijk luisteren naar al die jonge pianisten, naar die studenten die dan een stukje voor jou komen voorspelen. En er was er eentje bij, die speelde uh, een stuk zo verschrikkelijk snel en technisch, dat uh, Rubin zei van, Meneer, u bent een fantastisch pianist, u heeft een fabelachtige techniek, zelfs beter dan ik. Maar ik heb een vraag aan u. Wanneer gaat u eens muziek maken? <laughs> dus toen dus stond de man die dacht dat hij een heel groot compliment kreeg. Gelijk weer met beide benen op de grond. Ja, dat waren een aantal uitspraken van deze meneer Rubinstein. Um... Wij gaan verder in deze tijd, dames en heren, u weet het is intussen paastijd, het is vaste tijd. De 40 dagen dat wij geacht worden te vasten. Nou, ik vraag me af hoeveel mensen er nog aan meedoen. Maar goed, 10 april, dan eindigt dat allemaal weer op Goede Vrijdag natuurlijk. En in die week, vanaf Palenpasen tot Pasen aan toe, zullen er weer heel veel uitvoeringen zijn van de Matthäus Passion. Nou... Uh, ik hoop dat ook uh, uh, ZFM uh, de traditie voortzet door hem uh, weer in zijn geheel uit te zenden. Want het is echt zo'n prachtig stuk. Uh, we gaan een beetje voorgenieten, zal ik maar zeggen. Uh, dus we gaan nu een fragment draaien uit die Matthäus Passion. BWV 244, het eerste deel, nummer 27. Zo is mijn Jezus nu gevangen. Het uh, wordt uitgevoerd door uh, The Academy of Ancient Music, het koor van de King's College Cambridge. En uh, het is dan ook nog David Alsop, countertenor. Uh, ja, voor de mensen die dat niet weten, countertenor dat is een, een mannenstem die op de hoogte zingt van een alt. Dus heel erg hoog met name. Uh, Sophie Bevan is de sopraan en de uh, dirigent van het geheel is uh, meneer Cleobury. Stefan Cleobury geniet van de Matthäus. muziek dit. Echt ongelooflijk hoe je een man zoiets kan bedenken. En er zijn natuurlijk heel veel uitvoeringen van uh, die Matthäus. En uh, ik zelf ben toch altijd een groot voorstander van de uitvoering met de kleine bezetting en de, de klassieke instrumenten, de historische instrumenten. Zoals bijvoorbeeld uh, Ton Koopman, die in, in Nederland al een aantal jaren uitvoert. Prachtig en uh, klein en Overzichtelijk, dat dan ook weer. Goed, uh, u zult nog vele uitvoeringen van de Matthäus uh, gaan uh, uh, meemaken natuurlijk de komende tijd. Want uh, het is er de tijd voor in de aanloop naar Pasen. Uh, we gaan verder met iets totaal anders. Het adagio voor strings. En de strings dat zijn natuurlijk de strijkers. Uit de derde symfonie staat er dan ook nog bij. Uh, Christophe Penderecki. Of Penderecci, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar ik zeg maar Penderecci. Die schreef het en die voert het ook uit samen met het London Philharmonic Orchestra. Thank you. Ja, wat een contrast hè, met uh, Matthäus. Dan iets totaal anders. Maar wel mooi. En daar gaat het op slot om. He, dat we ook dit soort muziek en de revue laten passeren. We gaan nu weer verder naar uh, de wat meer klassieke kant. Weer zo'n heel bekend stuk dat iedereen denk ik bijna wel kent. De Pier, Pier Gunt-Suite. Nummer 1, op 46, deel 1. De Morning Mood. Morgen Stimon, om het zo maar eens te zeggen. En het is een, een edit, zoals dat heet, dus het is een stukje eruit. Het uh, wordt uh, gespeeld door, uh, nou de componist moet ik eerst vertellen natuurlijk, dat is Edward Grieg, maar wacht, dat weet u toch. En <laughs> we gaan het luisteren naar uh, een uitvoering van de Wiener Philharmonica Onderleiding van Herbert van Karajan. Het is, een, het is een edit, dus het houdt, het houdt zomaar op. Ja, dat, maar ik vond het toch wel leuk om, dit, om dat eventjes te laten horen, dit kleine stukje. Maar ik beloof u, een van de komende uitzendingen denk ik dat ik gewoon de hele suite nog maar eens ga laten horen. Die hele pergunt suite, want dat is best wel een heel mooi stuk. En dat is misschien wel een idee. Ja, je weet het maar nooit. Dan hoor je het nog een keer terug. Dus beschouw dit als een voorproefje. We gaan Le portrait musical de la nature de Grand Symphonie in uh, G majeur. Ja, deel 3. Het allegro. Mol, het allegro molto. Het uh, stuk werd uh, geschreven door een man die mij persoonlijk niet bekend is. Misschien u wel, ik hoop het. Justin Heinrich Knecht. Dat is de componist en het wordt eh, uitgevoerd door die academie, Academie, für Arte Muziek Berlin, onder leiding van Bernard Vork. Vork, ja Vork. Ja, dat is dan uh, weer zo'n stuk waar. Uh, waar uh, dan en. Uh, ja, waar zomaar in geknipt is. Het is een beetje jammer eigenlijk dat ze dat doen. Maar goed, maakt niet uit. U heeft hem in ieder geval voor een groot deel gehoord. En dan ga ik u ook nog even vertellen dat Justin Heinrich Knecht. Dat was een uh, tijdgenoot van Mozart. Ja, hij. Uh, hij is geboren, dat kan ik u vast vertellen, uh, op 30 september 1752 in Biberach aan der Riesp. Ries, ja, aan der Ries, ja, Duitse S, hè, der Ries. Hij is ook in datzelfde plaatsje weer overleden en uh, dat was uh, op 1 december 1817. Zo, bent u daar ook weer van op de hoogte van uh, deze meneer? En dan gaan wij nu uh, verder met het volgende stuk. En uh, dan moet ik even kijken, want mijn lijstje is even doorgescrolld. Uh, ja, dat is dan zomaar weer gebeurd. Um, ja, hier zijn we. We gaan verder met de suite... In D mineur, de HWV 437 deel 3, Sarabande, en dan bewerkt voor orkest. Het is eigenlijk een klaversymbolstuk of een keyboardstuk, zoals het dan heet. Maar het is geschreven door George Friedrich Handel of Georg Friedrich Hendel, zoals ze het op zijn Duits doen. Uitvoering is van de Academy of Saint Martin in the Fields, uh, onder leiding in dit geval van Alexander Breiger. <middels> En dat was hem weer voor deze keer. Ik hoop dat u er weer van genoten heeft. Net zoals ik van het maken en het luisteren naar deze muziek. Volgende week zijn we er weer op zondag aflevering 96. En ik zou zeggen fijne zondag nog en tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5